8 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Het dodental na nieuwe aanvallen op Oost-Ghouta bij de Syrische hoofdstad Damaskus is opgelopen tot bijna 40 en er zijn meer dan 200 gewonden. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De beschietingen van de afgelopen dagen hebben in totaal aan meer dan 300 mensen het leven gekost. Oost-Ghouta is al zo'n vijf jaar in handen van rebellen en wordt nu aangevallen door troepen van president Assad. De locatie van Tata Steel in IJmuiden blijft een volwaardige productielocatie voor staal. Een bedrijf waar nu 9000 mensen werken gaat fuseren met de Duitse Thyssenkroep. En het was tot nu toe niet duidelijk of de fabriek in IJmuiden zou blijven. Ook is bekend geworden dat het hoofdkantoor van de onderzoeksafdeling in IJmuiden komt. Over de werkgelegenheid is nog niks gezegd. De politie heeft drie mannen aangehouden voor afpersing van een clubeigenaar in Rotterdam. Het gaat om mannen van in de twintig uit Capelle aan de IJssel. De club was in december binnen een week meerdere keren doelwit van geweld. De zaak werd twee keer beschoten, waarvan één keer met een automatisch vuurwapen. En ook werd er een handgenaat op de stoep gelegd en een vuurwerkbom tegen het pand gegooid. Burgemeester Abutalep liet daarop de club sluiten. Volgens de clubeigenaar gaf de burgemeester de afpersers daarmee hun zin. Bij de huldiging van de mannenachtervolgingsploeg in Pyeongchang zijn twee vrouwen gewond geraakt toen de schaatsers een plakkaat in het publiek wierpen. Het is traditie dat de schaatsers de medailletegel aan het publiek geven, maar dat ging dus iets te ruw. Een van de vrouwen kon ter plaatse worden geholpen, de andere is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het schaatsteam betreurt het incident en heeft met de twee vrouwen gesproken. Het weer dan nog, het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht van min 2 in het westen... tot min 5 in het noordoosten. Morgen schijnt opnieuw vol op de zon en wordt het weer een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Kunststof, daar luistert u naar. En vandaag is Jula Rijksman te gast, de topvrouw van de publieke omroep. En eh, we spreken zo dadelijk verder bijvoorbeeld over het succes van de Luizenmoeder. Maar ik had u ook beloofd eh, dat de nominaties bekend zouden worden gemaakt... voor de Woutertje Tje Pieterse prijs. Eh, jurylid Peter de Kan hangt nog niet aan de telefoon, maar zo dadelijk wel. We zouden eigen contact hebben met juryvoorzitter Norali Beijer. Maar eh, die zit in Las Vegas en de verbinding komt op de een of andere manier niet tot stand. Maar goed... Uh, later dus, dan spreken we um, een van de andere juryleden, Giulia Rijksman. We hadden het al een paar keer over uh, de luizenmoeder, want het is een uh, ongekend succes. Volgens mij is iedereen een beetje verbaasd, Verbijst het misschien zelfs wel van wat, oh, hoe, Dus in ieder geval niet, dit was niet verwacht. Nee, nee. nee. Um, nu hoor ik dat. Uh, ja, we gaan gewoon even. Uh. Um, Peter de Kan, jurylid. Wouter de prijs De vijf uh, genomineerden. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Peter de Kan, hallo. Ja. Um, uh, u gaat de vijf genomineerde jeugdboekenschrijvers uh, nu bekendmaken... als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Zal het ik het zijn... door? Ja, doe maar. Kijk nou, of ik de, ze ken. De eerste lijkt wel op de luizenmoeder uh, qua uh, naam. Maar dat is de zweetvoetenman. De Zweetvoeteman. Ja, van Annette Huizing en Margot Westerman. Goeie titel. Ja, dat is een non-fictieboek over de rechtsstaat. Een non-fictieboek over de rechtsstaat. Ja, over... En het heet De Zweedvoetenman. Ja, want er is een bekende rechtszaak geweest... en dat ging over iemand die in de bibliotheek steeds zijn schoenen uitdeed. <gacht> maar ook last had van zweetvoeten. Dus op een gegeven moment werd het probleem van... mag die de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden of niet? ja. En dat geeft meteen aan wat voor boek het is. Het, het behandelt hele concrete gevallen. En terwijl je het boek leest, wordt je duidelijk hoe belangrijk het is dat wij daar een systeem voor hebben. Hmm. Om, om allerlei conflicten op te lossen. Mooi. En ik snap niet dat ik zelf op de lagere school of de middelbare school niet meer over onze rechtsstaat heb geleerd. Hadden we toen de zweetvoeteman al ja, maar gehad? Moet ja. Moet je zeggen, ik heb van dit boek geleerd. Oké. Okay. Dus dat is de eerste. De zweetvoeteman. Prima. De De volgende. En de tweede is En toen, Sheherazade en toen. Dat, dat is een greep uit de verhalen van de 1001 Nacht door Immet Ros... geïllustreerd door Marie van Haringen. Dat is de tweede nominatie, de yes. derde nominatie. Yes. De derde is Lampje, geschreven en geïllustreerd door Annette Schaap. Ja, die ken ik, want zij was de gast. Een prachtig Oké, okay, ja. Nou, dan ja, gewoon een hartstikke mooi boek. Ja, een debuut, een debuut. is eigenlijk uh, illustrator. Maar nu ja, gedebuteerd als schrijver. het is een boek. Mm -hmm. En het is meteen een... Uh, nou ja, het is een page turner gewoon. Ja, ja een prachtig Heel boek. goed. Dan ga ik door naar nummer vier. Dat is Onder mijn matras de ert. Dat is een dichtbundel van Ted van Lieshout. Die heeft hij ook geïllustreerd. En eigenlijk is het een... Terwijl je, terwijl je de gedichten leest... Uh, kom je eigenlijk binnen in het leven van een meisje. Dus het is eigenlijk ook een soort portret in gedichten. Onder mijn matras de ert, Ted van Lieshout. En de laatste, want en het zijn er vijf. Zal de eerste zijn, dat is Wij waren hier eerst. Een boek van Joukje Akveld. Die niet is gaan googlen om allerlei informatie over dieren te vinden. Maar die gewoon op een vrachtschip naar Zuid-Afrika is gevaren. En daar te plekken op zoek is gegaan naar haar verhalen. Ik vind het een prachtige lijst. Wanneer wordt de winnaar bekendgemaakt? Nou, die maken we volgens mij over een maand bekend. Want we moeten, dat nog, uh, we moeten als jury die nog gaan kiezen. Oké, okay, een maand tijd. Goed, ik wens u veel sterkte bij de keuze. Het zal niet meer ja, van. dank u wel. Dank u wel. Peter de Kan. En veel plezier verder met het programma. Ja, dank u wel. Julia Rijksman is de gast. En uh, we gaan het hebben over het succes van, uh, van de luizenmoeder. Grote verrassing. Zullen we heel even luisteren Ga. naar een fragment? Winterklaas. Dus dit jaar geen Sinterklaas, maar Winterklaas. Belachelijk. We zijn een gemengde Helma, en het feest moet leuk zijn voor iedereen. En de klimop sluit niemand uit. Maar wacht even, is het niet verstandiger om eerst de lijn van het Sinterklaasjournaal af te wachten? Ik word morgen al geïnterviewd door de krant, aan. En iedereen is dol enthousiast en het zou ons niet verbazen, Nens. Als dit uiteindelijk landelijk gaat en dat we hiermee DWDD halen. Wat is er in godsnaam mis met Sinterklaas en Zwarte Piet? Nou ja, Zwarte Piet kan natuurlijk echt niet meer helmen. Nee. Ik denk onophoudelijk aan een slaaf als ik een Zwarte Piet zie. Hoe zwart de Piet, hoe groter die associatie. Ja, het is ontzettend geestig. Het is hilarisch, echt. Ja, ja. En uh, heb je een verklaring voor het succes? Bedoel, er zijn heel nou ja. hilarische en, en grappige programma's. Maar wat, wat is het dat hier zoveel mensen naar kijken? Ja, ik, ik denk herkenbaarheid. Ik bedoel, vol, volgens mij herkent iedereen er wel iets in. En zeker ook als je kinderen hebt die naar school gaan. Uh, dan is het heel herkenbaar. Maar er zit ook voor mij heel veel herkenbaar Ik heb geen kinderen die naar school gaan. En ik herken... Wat herken jij dan? Nou, ik vind, uh, ik vind de directeur Erik echt <lacht> hilarisch. <lacht> en herkenbaar met zijn zegelring. En uh, uh, juf Anke. Mm -hmm. uh, de, de, de, de WhatsApp groep waaraan gerefereerd wordt, maar ook de schuldgevoelens... de, de boze moeders. Ja, het, is, het is herkenbaar, maar ook de actualiteit zoals hier... met Zwarte Piet. en was, Vorige week was het seksuele voorlichting. Ja, die was eh, ook waar, goed, die ja. vond ik ook echt zo ontzettend grappig. Ja. Waarin 15 of 20 termen werden gevonden... voor woorden die we allemaal kennelijk een, een, een bijnaam hebben gegeven. Dus uh, ik, ik denk dat, dat het, is, het is vooral herkenbaar. En wat maakt dat dit nu typisch publieke omroep is... als het dat al is? Ja, ik, nou ja, dat is een ingewikkelde vraag. Is ja. het, wat, wat maakt dat? Het, uh, ik denk dat uh, dat wat ik als herkenbaar omschrijf uh, en zo puur in zijn vorm niet een commercieel uh, laagje heeft. De commercie, die overigens prachtige programma's maken, hebben een ander doel. Hun programma's moeten bijdragen aan de commerciële werkelijkheid van een commerciële omgeving. Uh -huh. Trek je het woord commerciële dat is wel goed. Uh, en bij ons is dat niet zo. We hebben die vrijheid om zonder enige druk dit soort programma's te maken. En je zou je kunnen afvragen, als je dit vanaf script leest... of dit nou een commercieel succes zou zijn of niet. Ik bedoel, Wij wisten ook niet van tevoren dat het zo'n succes zou zijn. En dan denk ik dat wij de mogelijkheid hebben... en dan kom je terug naar NPO3... om in die kraamkamer, dat is het... want NPO3 is een kraamkamer en dat geldt ook voor Lubach en er is een niet voor, om dit te mogen doen. Ja. En dat bewijst één centimeer meer waarom NPO3 zo verschrikkelijk belangrijk is. Want dat, daar kunnen we dit soort dingen Waar jullie je toch heel erg zorgen over hebben gemaakt, over NPO3... Ja, wij of, of de buitenwereld, dat mm -hmm. weet ik nooit. Wij maken ons niet zoveel zorgen, want je, we zien het als, zien het de, als de, kraamkamer. de kraamkamer. Komt wel goed. Het komt wel goed en het bewijst ook keer op keer... dat het prachtige programma's maakt die dan uh, heel erg succesvol zijn... die zelfs naar, uh, naar andere zenders door kunnen groeien... omdat ze zo succesvol zijn dat er weer een nieuwe plek wordt gemaakt... Op de, in de kraamkamer. Want hoe lang duurt het nu nog voordat de luistermoeder naar NPO 1 verhuist? Ja, daar is helemaal geen sprake van. Het is gewoon nu op NPO 3 en daar, daar staat het en er is nog helemaal niets bepaald door iets anders. En het staat prachtig op NPO 3. En, en Lubach nogmaals ook zo'n voorbeeld. Maar dat is het mooie van de publieke omhoog. Dat we onze, die ruimte kunnen... En dan kan talent kan daar ook... Uh, succesvol worden, programma's kunnen groeien. Dat is ook wel leuk voor het publiek en ook weer goed voor de makers. En dan gebeurt er iets heel opvallends. Hè? Want Lubach zat hier ook nog niet zo heel lang geleden. En die vertelde dat um, zijn programma bijvoorbeeld door heel veel jongeren wordt ontdekt via ja. YouTube. Ja. En dan besluiten om samen met hun ouders, want dan ontdekken ze, huh, mijn ouders kijken gewoon op zondag lineair televisie. En dan besluiten om met hun ouders uh, op de avond zelf te gaan kijken. Ja. Waarmee je zou kunnen zeggen dat dat YouTube nog wel eens een heel handig uh, gegeven zou kunnen zijn. Maar daarom sluiten het ook niet helemaal uit. We hebben een. Uh, dat heet een vijf-minuten-regel, maar dat is dan best ingewikkeld. vijf-minuten-regel? Dus, minuten, ja, dat, je, dat, dat je is binnen waar vijf, jij vijf over minuten. Vergadert. Ja, daar zou ik de hele ja. dag over gaan. In, maar dat duurt dan vijftig minuten. Uh, waarin je, zeg maar, wel een kortere periode gebruik maakt van medium. Maar als je wilt, vrij wilt zijn van commercie en je wilt niet dat jouw informatie via algoritmes wordt doorgezonden... dan kun je niet zomaar alles verspreiden. En dat wil je ook binnen je eigen platform doen. Daarom hebben we ook een terugkrijgplatform zoals uh, Start. Ja, ja. Um, dus NPO start. Het, precies, en als je kijkt naar wat Lubach heeft gedaan met het filmpje waarin hij hilarisch Amerika en, en Trump heeft neergezet. dan is dat ook gewoon binnen die vijf minuten gebeurd. Dus het kan wel, alleen we willen niet uiteindelijk dat daar de verspreiding van je plaatsvindt. Maar dat, dat mis... is natuurlijk wel iets heel ingewikkelds, want die kinderen die, die, uh, die ik thuis heb bijvoorbeeld. die kijken helemaal geen niet meer lineair televisie. Ik weet niet of ze niet helemaal niet meer lineair televisie kijken of nou, dat ze later ze televisie. Want uh, een on-demand platform is eigenlijk gewoon televisie. Alleen je, je bepaalt zelf wanneer je het wil zien. Maar dus dat, ik denk dat het niet lineair ik denk televisie kijken. Nee, kijkt. dat is niet lineair televisie kijken. Maar het is wel zeg maar, gebruik maken van de lineaire content. En wat ik zie bij heel veel kinderen... is dat ze heel veel dingen tegelijk doen. Dus heel kort vaak en heel veel dingen tegelijk. Terwijl ze ook nog een iPad of een, is ook nog een mobile iPad. telefoon op. Precies. Uh, dus Dus uh, ik zou niet willen ontkennen dat er een andere wereld is. En dat is ook een wereld waar we deels wel zijn, maar wel binnen... De, de, de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Om... En waar de NPO ontzettend rekening mee moet houden. Zeker. Want wat, ga, wat, wat is jouw idee om het heel concreet te maken? In 2020 bijvoorbeeld. Hoe, wat moet je dan in elk geval voor elkaar hebben... als het gaat om die jongeren die nu niet lineair tv kijken? We zijn, denk ik... Het be bewijs is NPO 3. Eh, eh, we zijn bezig... En, en het gaat redelijk goed... om dit moment jongeren nog veel meer te betrekken... bij de NPO-activiteit. En je ziet ook de groei, want het gaat heel goed met NPO 3. We doen het goed bij de on-demand-platforms. We hebben onze eigen kanalen. Uh, ik denk dat we uh, nog wat meer... Maar die jongeren kijken niet? Uh, da daar daar verschillen ik dus van mee. Ze, ze doen heel veel tegelijk. Mm -hmm. Maar heel apart zeggen ze, kijken helemaal niet. Is, dat is niet zo. Mm -hmm. Ze kijken op, gefragmenteerd naar verschillende kanalen. Uh, en wat ik zelf zou willen, en dat zie je bij radio gebeuren... is dat we nog meer het land in zouden gaan. Nog meer met evenementen, nog meer met live events. En dat zijn we ook aan het doen. Um, en, uh, zeker dat, bij de de... De, dat de NPO zichtbaar wordt. Dat ze weten waar ze naar kijken. De, de, de, de dicht bij de Nederlander. Nog dichter bij de Nederlander. En dus ook bij de jongeren. Maar hoe, hoe, hoe zie je dat dan voor je? Ik bedoel, zal dat schelen als ze de... Uh, nou, ik noem maar wat. Um, Arjan Lubach bij Lowlands zien of zo. Is dat dan de opdracht nee, nee, die de, de ik... NPO gaat geven aan de programmamakers? Nee, het is niet of-of. Het is en-en. Dus... Ja, nee, dus. Arjan Lubach moet het land in. Nou, nee. Arjan Lubach is volgens mij ongelooflijk populair. Ook op npo Ja, dus die hoeft dus niet meer. En, en, en ook. Die heeft zijn best gedaan. Uh, maar ik, ik, ik, zou, ik probeer de optelling te maken... tussen alle platforms waar we op zitten... en het feit dat ik nog meer zelf het land in zou willen. Ja. Dus als en, en, en. Ja, als NPO. Want is het iets waar je je zorgen over maakt? Over jongeren? Ja, nou ja, over de, de toekomst natuurlijk. Als het gaat om... Uh... Kijken mensen, Kijken, nou ja, wat je net al aangaf... Netflix, er wordt natuurlijk enorm op die bank gehangen... naar die series gekeken. En er wordt enorm uh, YouTube, uh, Google, v... er wordt, uh, ja, ja. ja, maar goed, Netflix is een, een ondemand uh, platform. Uh -huh. uh, wij zijn net begonnen met een ondemand platform. Uh, ik denk dat we uh, zijn nu aan het excelleren in wat meer drama. Daar zouden we misschien nog wel wat meer in kunnen samenwerken... Maar ik heb ook uitgelegd dat het niet even makkelijk is... omdat we met minder geld tegen grotere spelers moeten ja. aanboksen. Die spelers die hebben hele grote budgetten, besteden veel geld aan series... en wij kunnen dat eenvoudigweg niet. Dus met, als de bezuiniging doorgaat, dan moeten we ons nog meer zorgen maken. Want techniek en de content vraagt nu veel geld. Ja. En wij moeten het met minder geld doen. Even iets heel anders. Wat betreft de radio... was er een, een uh, opmerkelijke ontwikkeling. Uh, afgelopen kerst was het, geloof ik. Hè? Toen duidelijk werd dat Peter de Bie en Mieke van der Weij... het voor elkaar hadden dat ze toch door konden gaan als, uh, als duo. Bij een andere omroep, bij Max. Afro Tros uh, was uh, geschokt, zou je kunnen zeggen. Maar jij hebt een belangrijke vinger in de pap gehad. Jula Rijksband. What? Ik heb ingetekend, zoals dat heet. Ja. Je ja. hebt ze beloond. Nou, ik heb met name de kijker beloond. De luisteraars. Als het al het woord belonen zou moeten noemen. Mm -hmm. uh, het is een van de meest succesvolle programma's in het weekend. En uh, dat, he dat laten de luisteraars, sorry, dat laten de luisteraars ook ons weten. En dat zien we ook terug in de cijfers. En we hebben naar de luisteraars geluisterd. Zoals ik al eerder in het gesprek zei. Uh, wij maken onze programma's voor luisteraars en voor kijkers. Uh, en daar hebben we dus naar geluisterd. Ja. Uh, ik zou het niet belonen willen noemen, want dat klinkt net alsof je een ander wil straffen. Dat is niet zo. Mm -hmm. Laten we wel duidelijk zijn. Nee, maar dat is toch heel opvallend. Dat je die... we, uh, uh, we spraken Frans Klein ook daarover, die ons uh, uitlegde hoe belangrijk jij bent geweest in deze... Um, hij noemt jou trouwens zijn wijste raadsvrouw. Uh, en daarin uh, heeft ze soms een andere kijk op de werkelijkheid. Soms misschien iets wereldvreemd. Daar zou ik dan trouwens oh. nog wel wat meer over willen weten. Maar goed, dat kun je hem vragen. Um, maar dat, dat je kiest voor een oplossing die echt anders is. En dan heeft hij als voorbeeld de Tros Nieuwsshow. Nu de Nieuwsshow. Uh, dat de makers en presentatoren als duo de ziel van het programma zijn, had jij gesteld. En uh, dat je de makers centraal wilde, wilde stellen en hun creativiteit echt hebt gezien. En, um, want anders heb je een lege huls zonder die presentatoren en die makers... die ook heel loyaal zijn, stelde jij, want het zijn mensen die al heel lang voor de omroep werken. Uh, het is een signaal naar de omroepen dat die niet heilig zijn... Maar dit zegt Frans Klein. Ja. ja. Uh, kijk, uh, los van dit verhaal kun je afvragen. Radio is is ingewikkeld. Jij, jij maakt kunststof. Mm -hmm. uh, uh, Met nog en, een paar mensen. Zeker. Uh, uh, zie je, het? Dat, is ook, dat doen vrouwen. Hè? Die zeggen onmiddellijk bij nog meer ja, mensen. Er zijn meer mensen. Ja, nee, maar. ja maar dat is ook zo. Uh, uh, en Mieke en Peter maken het programma... De uh, New Show heette het toen nog. Dus dat heb ik bedoeld ermee te zeggen. Uh, het programma was van Afro Tros en is nu een programma met een andere titel uh, bij Max. En wat, wat de keuze is geweest... naar aanleiding van het advies van Jure Bosman, directeur radio... is in dit geval goed te kijken naar de luisteraar... en daar rekening mee te houden en dan een keuze te maken. Hm. Maar het schept wel precedent ook, of niet? Daar moeten jullie het over gehad hebben. Natuurlijk heb je het daarover. Je hebt het over alle kanten mm -hmm. van de zaak. En je wikt en je weegt. En het is geen eenvoudige beslissing. Omdat je, nou eenmaal dat is de andere kant... Uh, als je zoveel radio- en televisievoorstellen krijgt... dan ben je makelaar in teleurstellingen. Ja. Want je moet altijd, tussen de duizenden uh, uh, vragen die er komen... en ideeën die er komen bij de directeur televisie en radio... moet er altijd een keuze worden gemaakt. en bestel je altijd iemand teleur. En nogmaals, in dit geval hebben we gekeken... Uh, heel goed gekeken. naar nou, wat doen de luistercijfers? Hoe populair is, uh, is dit, uh, dit programma? En ja, daar zitten de makers aan vast. En die keuze is gemaakt. En tegelijkertijd weet je dat je daarmee, in dit geval tros pijn doet. En dat dat vervelend is. En dat doe, je, dat doe ik niet met veel plezier. Mm -hmm. Dus in die overweging heb ik die keuze gemaakt. Uh, we zijn er ook niet, we hebben ook niet duizenden prestatoren, die allemaal hetzelfde kunnen, gelukkig kan iedereen zijn eigen, eigen dingen het beste? Niet iedereen kan Matthijs vervangen. Niet iedereen kan Margriet vervangen. Dus als er een duo goed is. En dan moet je er ook zuinig op willen zijn. En dan moet je misschien soms voor de makers kiezen... omdat je daarmee voor het publiek kiest. Je hebt het nu over het succes en over de enorme luisteraantallen. Tegelijkertijd moeten jullie als NPO er ook weer voor zorgen... dat um, succes op een gegeven moment... Op, op een gegeven moment moet je ook stoppen. Je kan niet eindeloos uh, met lingo doorgaan. Zeker, hebben we ook niet gedaan. Uh, hebben jullie ook niet gedaan. Maar wanneer is daar dan het moment? Dat is ingewikkeld. Wanneer moet je stoppen met wie is de mol? Nu ja. niet. Nee. Maar, maar wanneer wel. Nee, maar Lingo is een mooi voorbeeld. En dat kan ik van twee kanten bekijken. Want ik was ooit medeproducent van Lingo bij oh ja, de natuurlijk. En ik was. Ik ook in, zeker. En ik was ook bij de Raad van Bestuur toen het van de zender werd gehaald. Dat is een keuze. Um, Waarbij je natuurlijk niet alleen maar kijkt. Want het is niet zo dat we alleen maar kijkcijferkanonnen neerzetten. Uh, uh, we, maken, we laten veel documentaires voor een wat kleiner publiek zien. We wisten ook overigens niet dat de moeder zo'n succes zou zijn. Dus juist uh, vanuit die onafhankelijkheid kijken we naar. Maar soms, en daarvoor hebben we ook specialisten zitten... denken mensen, ja, dit programma, daar moet een vernieuwing voor komen. Maar dan ben je al die makelaar in teleurstelling. Ja. En in het geval van... Is die ook van Jules Rijksman zelf, makelaar in teleurstelling? Nee, die, die bedenk ik nu te, te ja, plekken. Dus van Jules Rijksman Ja, dan is die van Jules ja. Rijksman zelf. Dat is ook waar, <laughs> trouwens. Maar, uh, ja, nee, ja dat, dat, is ook, dat is ook zo. Ja, dat is, dat is van Jules Rijksman zelf. Ik denk dat ik hem wel eerder heb gehoord, trouwens hoor. Maar uh, ik, hij komt in ieder geval nu bij mij op. Ja. Um, maar in dit geval hebben we een keuze gemaakt. En... Uh, maar goed, de, de, ik geloof niet dat nu de vraag beantwoord is... waar dan de afweging zit. Dus waar, wanneer daar dan het moment is, we moeten nu gaan vernieuwen. Ja, nou dat, Want in, de, het geval, bedoel, heeft, in het geval, afro Tros had in de tijd gezegd... Lingo, we moeten gewoon gaan vernieuwen wat betreft die presentatoren. Ze zijn uh, bijna bejaard. Uh, we, we gaan naar ja, jonge we, we types de, We neergeven. hebben gekeken naar het programma. En het programma heeft twee presentatoren... die dat programma succesvol maken. In het geval van Lingo... Uh, zie je wel dat het terugloopt, dat het uh, wat sleetser wordt... dat het weliswaar uh, uh, nog wel een bepaald aantal kijkers heeft... maar dat het ook in zijn soort uh, ja, wat, wat zeg maar oud wordt. Mm -hmm. Dus dat kunnen elementen zijn. We hebben tegenwoordig ook de zogeheten toets... die door Dekker er gekomen is... of het programma niet te breed is rondom amusement. We hebben publieke waarden... Maar dat wordt voor jou luisteraar al ingewikkeld. Nou, wij moeten langs de lijn van publieke waarden. Uh, we ook meten om te kijken of het genoeg publieke waarde heeft. En niet te veel alleen maar de grote trappen show, ik maar zeggen. <laughs> is. Ik probeer het maar even een eenvoudige taal. Dus ja. Overigens doen onze programma's dat heel goed. We hebben zijn we aangekomen bij Bed and Breakfast en 1 tegen 100? Ja, dat is zo'n. Die, die zijn nu in de toets. Ja, ja dat In de toets. In de, Dus toets, informatie, cultuur en prestatie. Ja, dat kan ik nog niet zeggen, want volgend jaar gaan we het formeel doen. We hebben het afgelopen jaar het informeel geprobeerd. Vanaf volgend jaar gaat het formeel werken. En het heeft ook te maken met doelgroep en of het inpast en of het een doorkijkeffect heeft naar, uh, naar het volgende programma... want dan mag het weer wel. Maar kort en krachtig, uh, over twee jaar kan ik je vertellen... of het programma ja, maar het is zo lang nog mag is. Ik, niet. Nee, maar het, maar het, ik krijg eerst nog een jaar om het zich aan te passen... aan die amusementstoets en die publieke waarden. En daarna kan het eventueel... En is van de, van dat dan een heel gaat. gerichte opdracht? Weten ja. de makers dan wat ze moeten Zeker. doen? Dat is, ja? Ja, ja, want dat is afgesproken met, in, in, met de Dekker... Eh, rondom de wetgeving van de versmalling van de publieke omroep. Ja. Dus we zijn gelukkig nog steeds vrij breed... Maar die toets is wel degelijk met dat is wat ze, wat ze ja. te doen staat. Een vraag van uh, een luisteraar. Vraag aan mevrouw Rijksman. Is het denken, denkbaar dat we ooit, tenminste op Radio 1, afkomen van de sterreclames? Ik word er stront en ziek van. Steeds maar weer die radio uitzetten... om niet dat debiliserende gebeuk en gehamer te moeten aanhoren. Ondergetekend is nog van tijd is nog van de tijd van het kijken en luistergeld. Dus wat moet, we, wat moet me dat kosten? Hoor het graag, Frans, zei hij. Ja, ik denk dat iedereen het met Frans eens is. Uh, het zou fantastisch zijn als we helemaal geen sterren zouden hebben... en uh, alleen maar achter elkaar mooie programma's als Luizenmoeder... en andere programma's konden laten zien. Maar dat is niet zo. We hebben een, een zoals dat heet, duaal gefinancierd systeem. Dus we krijgen enerzijds wat geld van het ministerie... en anderzijds krijgen we geld van de ster... En daar financieren we de publieke omroep uit. En dat is nu een feit. Ja, niks aan te doen. Waarom zit sport op Radio 1 en niet op een van de andere zenders? Sport verstoort regelmatig programma's. Ja, dat is waar je van houdt. Ik weet niet of het jou voorkomt bij een verjaardagsfeest. Maar ik krijg meestal te horen waarom ik uh, sport wil uitzenden. Of waarom we amusement doen. Of dat we niet alleen maar documentaires moeten doen. Het is een keuze. En vooralsnog gaat die keuze heel goed. Want sport doet het verschrikkelijk goed op één. Ja. En sport doet het sowieso bij ons verschrikkelijk goed. En uh, we zitten op de nieuws en sportzender mm -hmm. Dus Absoluut. laten wij uh, de sportuitslagen graag horen. Um, waarom ben jij eigenlijk de juiste vrouw op de juiste positie? Ja, dan moet je ook aan denken aan andere, <laughs> aan andere vragen. Ja, weet nou, je, daar uh, moet jij een idee moet, van. Nee, nee maar, maar alles wordt zo saai. Alles komt terug in de basis de, van het begin van het gesprek. Um, los van de juiste vrouw op de juiste plek. Ik hoop dat als ik voor een, een x-aantal jaren wegga... en er komt een opvolger, dat die in ieder geval dezelfde ziel heeft... De, de ziel zelf de zielige ziel kracht heeft... om te doen wat hij, wat hij of zij moet doen voor de publiek omhoog. Omdat we zo noodzakelijk zijn. En als je dat niet vanuit een diepere overtuiging doet... dan wordt het wel een spel waarin het woord macht de hele tijd heen en weer gaat. Mm -hmm. uh, jouw zandbak, mijn zandbak... Uh, en dan ga, je dat, dan ga je sowieso, zonder die passie, wordt het alleen maar een wedstrijd over ja, wat zeg, uh, macht. En dat is het niet. Maar mag ik hieruit concluderen dat je deze positie niet bij uh, KPN of Philips uh, had kunnen innemen? Mm, dat is een geweten van, ik, en, en niet met deze zielenkracht, maar ik, ik, ik heb natuurlijk een commerciële achtergrond. Die zielenkracht is er, hoe dat dan? Ja, ook? nee, maar ik heb natuurlijk een commerciële achtergrond. Ja. Uh, mijn grootste deel van mijn leven heb ik in de commercie... en zelfs bij venture capitalists gewerkt. Dus ik ben in die zin een beetje vreemde eten in de Hilversumse bijt. Ja. Want ik kom uit de commercie, ik ben ondernemer geweest... en wat ik zei, uh, tien jaar voor, voor Engelse aandeelhouders gewerkt. Dus ik kan het wel, uh, maar ik moet er wel enig verbinding in. En je begint ook glunderend bij het kijken, Fobo. Oh, echt waar? Nou, ja. ik, ik glunder uh, meer dan eens bij de publiek... Om, Echt waar, dat, dat, ik ben zo trots op de publiek. Maar in hoeverre kun je nog ondernemer zijn? Want die ondernemersgeest is er. Zeker. Want dat zie ik aan de blik in je ja. ogen. Ik denk dat ik iedere dag opnieuw kan ondernemen. Ik, ik, alleen, ik, heb, ik doe het nu niet met mijn eigen bedrijf. En ik, ik verhandel niks. Maar in de verkoop, tussen aanstekens, van de publieke omroep... Uh, of dat nou met Den Haag is... Of... Binnen onze eigen organisatie kan ik dat voelharder doen met diezelfde ondernemerskracht. Ja, en je kijkt wel naar de vraag: ik doe dat. Ja, dat is eigenlijk wat voorop staat. Kan ik wel opmaken uit dit gesprek? Dat zou je kunnen opmaken, als ik helemaal goed begrijp wat je bedoelt. Want je kijkt oh ja, wel naar de, de vraag. vraag. De vraag van de kijker en, en de luisteraar. Ja, en ik koester de maker. Want ik, ik denk dat we niet genoeg stil kunnen blijven staan bij onze makers. Want we hebben in Nederland echt uniek soort makers. We zijn ondernemend, ze zijn succesvol, ze zijn eh, bijzonder... Dus wat mij betreft gaat het over niet alleen maar over de vraag... maar ook over de makers En over het publiek. De tegels, en over over Rijksman. 10 seconden, kan je het heel snel ja, zeggen? Ja hoor, langs de pay it forward. forward. Pay it for forward. Dankjewel, je Rijksman. Zo dadelijk langs de lijn en omstreken. Mooie avond verder. Dank Tot mevrouw morgen. mevrouw Rijksman. Dit was aflevering 4183. Morgen. Morgen praten wij met Boksleg en de Lucia Rijker... over de tv-serie Dream School.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 NPO Radio 1, het NOS Journaal. Transavia en de pilotenvakbond zijn weer in gesprek over een nieuwe CAO. Specialisten gaan namens beide partijen kijken naar de roosters van de piloten. De roostering is het grote struikelblok in de onderhandelingen. De piloten gaan niet meer staken zolang er constructief wordt overlegd. Bij aanvallen op Oost-Ghouta bij de Syrische hoofdstad Damascus zijn bijna 40 mensen omgekomen en er zijn meer dan 200 gewonden. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Oost-Ghouta is in handen van rebellen. Het regeringsleger is bezig met een offensief. De politie heeft drie mannen uit Capelle aan de IJssel aangehouden... voor afpersing van een clubeigenaar in Rotterdam. De club was in december binnen een week meerdere keren doelwit van geweld. Zo werd de zaak twee keer beschoten... en werd er een vuurwerkbom tegen het pand gegooid. En de politie heeft vorig jaar minder hennepkwekerijen opgerold. Het waren er ruim 4600, bijna 900 minder dan in 2016. De terugloop komt volgens de politie... doordat er andere prioriteiten worden gesteld. AMB Verkeersinformatie. Ten zuiden van Breda is een ongeluk gebeurd op de A58... met een vrachtwagen en een personenauto. De weg is nu dicht. Tussen Koop Galder en Tilburg-Reeshof staat het vast. Het verkeer naar Tilburg en Eindhoven kan beter omrijden... via Waalwijk en Den Bosch over de A59 en de A2. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond. Langs de lijn en omstreken tot 11 uur... zijn we bij u met sport en de achtergronden bij het nieuws. Echt, sport werd er zeker. Zometeen gaan we deze Olympische dag met medailles. Maar niet helemaal de kleur die we hoopten bespreken... met Renate Groenewold en Bart Veldkamp. Dat ga ook missen volgende week, jongens. Wat ja. echt een traditie. Die, die, nou. die, die deed hij de avond. Goed, vanavond ook weer een lekker avondje Champions League voetbal. Rachna Niemeijer, die volgt voor ons vanaf kwart voor negen... Sevilla tegen Man United. En uiteraard hebben we deze uitzending nog meer voor u in petto. Volgend uur bijvoorbeeld gaan we het hebben over twee mooie groene innovaties die de wereld een beetje groener en mooier kunnen maken. Ja, ze zijn hiernaast al aan het opbouwen. Iets met een aquarium waar zes emmers water in gaan. U kunt het straks allemaal volgen via de webcam op radio 1nl En als u wilt reageren, dan kan dat op de gebruikelijke manier via Twitter met de hashtag LDLEO. 21 februari 2018. Deze dag stond in veel agenda's als de dag waarop Nederland twee keer goud ging pakken. Achtervolgen, dat is het woord van de dag. We zijn begonnen aan weer een volgende schaatsdag met dus de ploegachtervolging. En er moet vandaag toch minimaal één gouden medaille worden behaald en misschien wel twee. Is het goud schrijft Wust geschiedenis. En hoe hoog zal de hartslag zijn van Johan de Wit? Nederland tegen Japan. R zijn ze goed weg? Dit zou wel eens het een beeld kunnen worden van deze finale. Nog steeds een voorsprong van Nederland. Het verschil loopt alleen maar op. Het verschil is om 500 Japan, Japan loopt in. Japan loopt in op Nederland. Nog een halve ronde en oh, het gaat mis. Klein Nederland kleine. valt stil. Japan wordt de Olympisch kampioen als ze blijven staan. Japan de, ze blijven staan. Ja, de wind wordt helemaal gek. Hij ziet zijn missie slagen. Ja, dit is historie. Ja. Ja, is, ik weet wat gek jongen. Sensationele rit. Brengt ze een Olympische titel? Ja, het, het was niet eens. Het was meer emotioneel, denk ik. Omdat ik gewoon besefte dat het. Uh, nu heb ik het weer. <laughs> dat het mijn laatste Olympische optreden is. Goal to the start. Wordt dat Nederland? Dat dus nu gaat aantreden met Kramer, Blokhuizen en Patrick Woest. Of wordt dat Noorwegen? Noorwegen gaat winnen. Noorwegen gaat dit winnen. Het is een herhaling van de verkoop. Wij ligt dus door de veer van Jan Blokhuizen? Nederland ligt eruit. Een blauw veertje van een blauwe buis is afgebroken ja, bij de start. Ja, dat zijn overigens gewoon nieuwe, nieuwe oude veren. Maar je ja, rijdt al het hele jaar op. En dat dat de reden is, één van de redenen is, dat Nederland eruit gaat. Nou, de enige troost zeg maar, is dan dat je nog kunt zeggen: we hebben verloren van de winnaar. En uh, ja, dat, maakt niet, dat maakt eigenlijk niets goed, maar ja, het is wel een gegeven. Ja, Bart en Renate. Uh, twee medailles, geen goud. Uh, is dit nou een teleurstelling? Ja. Ja? ja. Bart? Uh, nou, van de heren zeker, ja. Met de dames er... Het zie je natuurlijk een beetje aankomen dat Japan echt wel heel erg favoriet is. Dus Nederland moest echt wel boven zichzelf uitstijgen om dat, om dat te doen. Uh -huh. Maar de heren, ja, die uh, laten toch echt wel een steek liggen. Ja, ze worden gewoon uh, eraf gereden. We zometeen maar even over die steek hebben. Eerst even de, de vrouwen uh, uitlichten. Uh, laten we daar beginnen in die finale. Japan was dus te sterk. Laten we even naar één e review -E luisteren... in gesprek met Steven Halabat. Was dit het uh, maximaal haalbare vandaag? Ja, we zijn op waarde klopt. O, uh, wat voor smaak hou jij daaraan over dan? Ja, een beetje dubbel gevoel. Uiteindelijk moeten we denk ik trots zijn. En uh, ik denk aan het eind van de dag zijn we dat ook wel. De rijden wel... Uh...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 Ja, zei Irene Wust wel, dus een Nederlands record op Laagland. Dat is dan mooi, maar het is gewoon niet goed genoeg. Maar ja, dan kun je jezelf dan iets verwijten. Renate. Nee, ja, ze kunnen zichzelf niks verwijten. Het enige, uh, ze hebben gewoon een voorbeeld gehad van uh, hoe het kan. En Japan heeft het hele jaar laten zien, zeg maar. Ze zijn de afgelopen jaren heel erg Johan de Wit is heel erg bezig geweest met die meiden op de op die teampursuit in te zetten. En nou ja, je hoort het uh, net in het overzichtje ook al even. Johan kon ook niet zo goed uit zijn woorden komen. Ja, dit was het moment dat het moest gebeuren. Voor hen voor hun stond ook 21 februari in de agenda's. En, voor, en ja, ze pakken goud. Kun jij dan even uitleggen... Hè? Uh, dat het niet gewoon een paar meiden bij elkaar zijn... die gewoon heel hard kunnen schaatsen... en dan heb je wel een goede teampersuit. Dat is het niet. Maar wat heeft Johan de Wit dan die Japanners aangeleerd... waardoor het nu zo uh, goed is? Nou ja, zij ze trainen uh, zeven dagen in de week... Uh, 365 dagen per jaar met elkaar. En dat is het grote verschil. Dat hebben we hier in Nederland niet. Vanwege daar zit... de commerciële ploegen Ja, natuurlijk. daar zit uh, een ieder overal. En uh, is het voor de bondscoach ook nog eens een keer lastig... Zeg maar, om uh, overeenstemming te krijgen wanneer gaan we gezamenlijk trainen. Dat, dat laat hij dan ook nog eens keer aan de commerciële coaches over. En dan kan de een niet, dan kan de ander niet. Het, je bent constant aan het polderen. In plaats van dat je heel gericht met die uh, ploegachtervolging bezig bent. Maar waren de verwachtingen dan wel reëel, Bart, uh. voor vandaag? Nou ja, net zoals Renate zegt... als je er uh, niet genoeg tijd in steekt... He, dan, dan is het eigenlijk... ja, hopen dat het goed gaat. En uh, bij de dames zie je dat gewoon al ontstaan... He, dat, het, dat dat dus moeilijk gaat worden. De mannen die hebben een beetje geteerd op hun ervaring. Ja, en als de mensen dan een beetje niet helemaal fit zijn... dan, dan gaat het snel. En... Uh, uh, en het, het, het komt ook, kijk, bij, wat, wat ik bij Japan is niet zo van... je zet schaatsen bij elkaar, het lukt. Hè. Hij heeft ook van Japan een, een land gemaakt... dat weer gelooft in een afstand langer dan 500 meter. Want dat, dat hadden ze al een paar jaar niet echt meer goed op de rails. Al heel lang niet meer, decennia eigenlijk niet. En hij heeft die dames dat op de rails gezet. En doen geloven dat ze het kunnen. En kijk, je zag bij Japan zag je coaches je huilen. En weet ik al begeleiders huilen. Nou, Japanse mannen die zijn aan het huilen <laughs> op middeltrijden. dat is wat aan de hand. Dan ja. is er wat aan de hand. Want Japan is een schaatsland. En er wordt heel veel scha schaatsen gedaan. Je hebt high school wedstrijden. En ze zijn er gewoon. Ja. Mooi, mooi stukje werkt dus ook uh, van de Nederlandse bondscoach ja. uh, daar. M maar, maar, maar dan toch nog even. Zit er dan ook nog een vorm van arrogantie in vanuit Nederland? Dat we denken van nou, we hoeven daar eigenlijk niet zo hard voor te trainen. Want uh, we pakken toch wel een medaille. Of misschien zelfs wel, we winnen toch wel. Nou, ik weet niet of het arrogantie is. Het, het, het komt gewoon door het, het commerciële systeem. En omdat we uh, het, de, de ploegenachtervolging... Zeg maar, uh, de bondscoach kan hier verder niet zoveel aan doen. Als we die, die ploegachtervolging zo neerzetten: van oké, okay, die zetten we op één en hier gaan we voor. Uh, dat staat bovenaan in onze, hm. onze matrix. Ja, ja, dan, dan, want uiteindelijk hebben wij te maken, we mogen maar met tien schaatsen uh, uh, heen. Dus en uh, je moet je eerst individueel plaatsen, alvorens je uh, voor die ploegachtervolging uh, in vragen komt. Dus ja, dat, dat is hier zeg maar. We hebben het nog niet belangrijk genoeg gemaakt. Dus ja, dan word je nu op waarde geklopt. Ja, en dan is het misschien een hele goede waarschuwing geweest voor over vier jaar, denk ik dan, Bart. Ja, elke vier jaar moeten we een waarschuwing hm. krijgen om het vier jaar later weer goed te doen. Ja, um, dit is er zo. Nou, een... Kijk, het, het Nederlandse systeem, wat Renate net zegt, is individueel ge georiënteerd. Het gaat hier om het individu hm. en zo is het selectiesysteem. En uit een, een zooi individualisten halen we een team omdat we heel veel diepte hebben in ons, in ons nationaal niveau. Japan heeft minder diepte. Heel veel landen hebben minder diepte. Daardoor kan je zo'n team ook makkelijker vormen. Uh, omdat ja, je, je, je vult die plekken niet makkelijk op. Dan, bedoelt met diepte bedoel je dat we heel veel aanbod hebben. Dus maar, in precies, de, in we de hebben de heel veel aanbod. Ja. En dan wordt er knetterhard geselecteerd. En, uh, en wat Renate zegt, dan, dan moet je een bewuste keuze maken. Dan zeg je, oké, okay, ploegachtervolging, uh, achtervolging, klaar, ja. eerste drie plekken. Dan moet je daar heel knetterhard in zijn. Ja, en dat, zo, zo, zo kijken we niet naar schaatsen hier. Nee. Die uh, zilveren plak uh, vormde voor Wust het slotakkoord op haar Olympische CV. En dat uh, is toch indrukwekkend. Elf medailles, vijf keer goud, vijf keer zilver en één keer brons. En de afloop was dan ook best wel emotioneel. Ja, het, het was niet eens. Uh, het was meer emotioneel, denk ik. Omdat ik gewoon besefte dat het, uh, nu heb ik het weer, <laughs> dat het mijn laatste Olympische optreden is.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 Mooie open iedereen wust. Um, niet sterk genoeg, dus he. die wil om, om nog zover door te gaan dat er nog weer een speler ook in zit. Uh, Zo'n zo hele cyclus. Ja, dat denkt dat denk ze nu. Dat denkt ze nu. ja Want jij denkt er iets anders nou, over? Nou, ik, ik, ik, ja, ik ken niet iedereen natuurlijk wel een beetje. <laughs> en uh, nou, ik, ik weet wel, ze heeft natuurlijk wel aangegeven. Ik wil weer. Uh, het plezier was, was wel een beetje weg. En het was een beetje moetig geworden. Um, maar ik, ik geloof zeg maar, dat als zij het plezier weer gaat vinden... dat het misschien zomaar zou kunnen zijn. Dat, uh, dan is uh, over twee jaar is het, is het nog maar twee jaar. En, uh, en dan is ze nog niet eens heel erg oud. Hè? En dan is, uh, Ze is nu 31, dus dan zou ze 35 zijn. En, ja, zij heeft nu heel erg uitgesproken, dit waren mijn laatste. En bij, S bij Sven hoor je elke oh, keer. Ja, ik zie het wel. Ik, ik, ik weet het nog niet. Maar is dat strategisch of, uh, of eerlijk? Nou ja, je, je, moet, je moet als sporter ook strategisch zijn. Uh, en zeker als ik naar iedereen kijk, zeg maar, uh, uh, zij heeft een sponsor die stopt. Uh, ja, commercieel gezien uh, zou je het misschien open moeten laten. Uh, ik, ik zou zeggen, als, als marketeer zijnde, zou ik haar op het hart gedrukt hebben van, uh, laat het gewoon uh, open. Ja, ja, ja dus maar ze maar zou denk, bijvoorbeeld een rol kunnen spelen in de ploegachtervolging, denk ik. Bijvoorbeeld, dat je haar op die plek aanwijst. Uh, kijk, ik nu even jullie allebei aan, Bart. Ja, weet je, vier jaar. Je je... Kijk, uh, net wat Sven doet, die zegt, joh, ik heb een contract van twee jaar, ik ga nog twee jaar door. En, en, en, en dan, ja, dan, dan gaat het snel. dus ja. uh, nee, ja. joh, ze moet net, Als ze weer lol krijgt in schaatsen... dan zijn vier jaar zo voorbij. Ja. Goed, uh, ja, ze had het zwaar. Um, maar dat is ook begrijpelijk, lijkt mij, in haar geval. Maar ze kan nu al terugkijken op natuurlijk een geweldige carrière. Ja, nou ja, Elf medailles is het, zeg genoeg. Ja. ja, fantastisch. Ja. Ja, zeker. Uh, het zilver, we hebben het al gehad over de Japanse uh, da dames. Nederlandse coach Johan de Wit, we hebben hem alleen nog niet gehoord. Laten we tenminste niet in dit programma. Laten we even luisteren. Hij sprak met uh, Jeroen Stecklenburg. Johan, ja, ik zie tranen bij je. Gefeliciteerd. Ja, hey. ah, Het is toch te gek, jongen. Yes. Een project van je en dat het dan zo eindigt. Ja, het, het zat er natuurlijk aan te komen...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 Nou, het is wel gek, jongen. Iemand die gewoon niet meer zijn woorden komt. Maar iemand die dus wel ontzettend goed heeft gedaan daar. Wat niet heel erg normaal is. Want regelmatig gaan de Nederlanders die kant op om te coachen. Of het nou in het schaatsen is of in een andere sport. En dat blijkt toch vaak heel erg moeilijk te zijn. In zo'n ander land, andere culturen, met weinig eigen mensen die, die je wel kent om je heen. Um, hoe bijzonder is dit, zo'n prestatie van deze Johan de Witbart? Uh, ja, geweldig. Kijk, Japan is eigenlijk altijd redelijk gesloten geweest. He, China heeft al wel eerder buitenlandse trainers toegelaten. Japan eigenlijk niet. Japan is eigenlijk een land waar het commerciële schaatsen... al decennia lang bestaat. Je hebt allemaal fabriekteams. En die waren eigenlijk heel erg, heel erg beschermend naar, naar hun rijders toe. En je had geen echte structuur vanuit de bond... Dus je had allemaal eilandjes van coaches die hadden een atleet. Die omarmde een atleet. Want met die atleet konden ze de wereld over. Zo was het eigenlijk. En ja hij heeft die stap genomen. Dat is echt wel risicovol. Om in zo'n andere cultuur daar met de Nederlandse. Ja, nuchterheid naartoe te gaan. En dat is Johan ook. Dat is zijn, hij is heel stoïcijns. En dat heeft hem, denk ik, dat heeft hem ook uh, gered. En hij heeft voor elkaar gekregen dat ze. Uh, dat ze gezegd hebben: hé, hey, wij. Uh, wij gaan uh, als, als een nationale ploeg verder, of in ieder geval een groot deel van de nationale ploeg. Ja. De ja, heeft in... in... nog bij jullie uh, meegetraind. Uh, ja, Noake en uh, Sierraa. Ja, dat hebben we, is ook zo. Ja. Uh, bij Tvm uh, die hebben we toen een jaar zeg maar, uh, bij Tvm mee Ja. Maar ik, met name zeg maar Johan was hier een coach van een klein ploegje. Um, ja, daar werd er altijd een beetje naar gekeken van, nou ja. Hmm, ik weet het niet, maar hoe hij dat daar voor elkaar heeft gekregen en hoeveel succes die heeft. En nou ja, net wat Bart zegt. Uh, het is een hele rustige, stoïcijnse jongen. Maar wel heel duidelijk voor ogen hoe hij het wil. En ja, dan moet je van goede huizen komen, wil je dat in Japan ook uh, uh, die filosofie ook over kunnen brengen. En dat ze daar ook in gaan geloven. En nou ja, ja, dan is het beste bewijs natuurlijk dat een aantal jaar geleden. Er steeds beter gereden werd. Nou, en ja, nu is die denk ik helemaal. Uh... Ja, kan niet meer stuk. Maar is, ja. uh, misschien past zijn karakter wel beter bij die cultuur dan bij de Nederlandse cultuur in de coachwereld. Ja, misschien wel. Kijk, je hebt natuurlijk een enorme taalbarrière, dus dat scheelt natuurlijk ook. Dus uh, nou, daar komt al heel veel emotie niet over, heen en weer. Um, <lacht> maar uh, hij, uh, ja, hij, hij, hij, hij flikt het gewoon. En hij heeft wat heel knap is, dat je in een korte tijd gelijk een beetje presteert, zodat er vertrouwen is. He, want je hebt het in uh, Korea, daar is uh, Erik Bouwman heen gegaan. Ja, die kreeg echt geen voet aan de grond daar. En die, uh, die was gewoon, ja, die liep na drie jaar of twee jaar gefrustreerd. Ja, maar weer. die werd ja. van hoger hand volgens mij ook niet gesteund, als ik me goed nee, herinner. dat zijn klopt. Zaak. Die, die werd ja. aangesteld door, door Samsung. Ja, uh, terwijl de bond daar niet achter stond. Oh, ja. maar, uh, dat was trouwens. Ja, dan is het ja, een ja. heel lastig verhaal, precies. Ja, volgens mij hebben we hem te in, in de ja, studio gehad was hier. Ja. Was hij hier. Ja, ja. Ja, ja. Dat verhaal schoot me te binnen. Goed, uh, zo, zo meer. Eerst even kijken bij Racht. Nou, niet mee, want het is uh, Champions League avond. Uh, twee mooie wedstrijden. Jij gaat je focussen op Sevilla Man United. Als ik goed ben geïnteresseerd, oh, ja, goed ben geïnformeerd, Rachna. Ja, misschien ben je ook wel geïnteresseerd. Ja, dat, dat, dat? ja, ja, het sneeuwt een beetje onder met al dat uh, geschaats, Maar goed, <laughs> dit is ook een uh, hoofdzaak. Het is 0-0 uh, in Sevilla. Het is stadio Ramon Sanchez Pis Juan. toeschouwers, ruim aanwezig. En uh, we zitten dus in de openingsfase de nummer 5 van Spanje. Sevilla tegen de nummer 2 van Engeland. Wel de een straat denkt achterstand op Manchester City. De koploper. En uh, Sevilla heeft voorlopig het meeste. De bal ploeg uh, ja, is eigenlijk compleet. Waren wat twijfelgevallen. Even Banega, belangrijke middenvelder, kan spelen. Dat is uh, belangrijk. Escudero dat uh, daarvoor geldt hetzelfde. En in de spits verrassend Muriel. Hey, uh, hij krijgt de voorkeur boven Ben Jetter. Die maakt al uh, een hele slow Champions League doelpunt ook in de kwalificaties. Maar die zit op uh, de bank, de Tunesier. En uh, Muriel, een uh, Zuid-Amerikaan, een Colombiaan die nog niet scoorde in de Champions League. Staat in de punt van de aanval. Maar de grootste verrassing vinden we bij Manchester United van Paul Pogba. Niet in goede doen de laatste weken. Hij zit op de bank bij José Mourinho. Dat is de grote verrassing. Valencia en Ander Herrera zijn terug. En een gevaarlijk schot vanuit de, de tweede, bijna de derde lijn van die Muriel. Nou, Sevilla geeft een waarschuwing af. Het is nog altijd 0-0 in de vierde minuut inmiddels van deze wedstrijd. Hij schiet hem weg van 25 meter richting de linker benedenhoek. Maar De Gea... Terug op doel, brengt redding. En als laatste geen blind, geblesseerd nog een paar weken er niet bij Daily Blind. 0-0 Sevilla, Manchester United, achtste finale Champions League. Gaan we hier verder praten met Bart Veldkamp en Renate Groenewold over het schaatsen. De mannenploeg, net hebben we een beetje gefocust op de vrouwenploeg. Nu dan die mannen, Patrick Roest. Zonder Koen verwijders Die wissel uh, vond, uh, was het eergisteren plaats. We werden brons gepakt. In de halve finale was Noorwegen veel te sterk. Uh, ja, verhalen en verklaringen genoeg. Uh, dat veertje. Uh, ik zag net ook ergens op mijn scherm het uh, mooi ingezoomd ergens voorbij schieten. Van die schaatsvlak naar de start. Was dat dan de reden dat, dat de Oranje-trein niet liep zoals gedroomd? Wat, wat, wat doet zo'n veertje eigenlijk precies? Leg dat eens uit aan de leekpart. Nou ja, je hebt een klapschaats en die klapt open. Maar die moet ook weer dicht. En daar zitten twee veren. Die dat, die dat doen. En uh, ja, als je allebei die veren niet hebt, dan staat je schaatswagen wijd open. En dan kan je er niet mee schaatsen. En klopt het niet. Dan klopt het niet, precies. Ja. En, uh, en met, ja, met één veertje, dan doet hij het nog wel een beetje, maar het is niet ideaal. En uh, ja, het bleek dat er. Uh, een, een, dit was een nieuw model buis, dat was de afgelopen drie, vier jaar ontwikkeld. En uh, het was op een gegeven moment bekend in de loop van dit seizoen dat de veer niet sterk genoeg was. En uh, daar is toen een nieuwe veer voor ontwikkeld. Die steviger was. Die niet, uh, niet meer kon breken. En die is ongeveer een week of twee, drie geleden. Is die ook aangeleverd aan alle mensen die op deze schaatsen reden. Oeh, dat is kort van tevoren. Ja, weet je. Ja, als het, het, het, het was nog wel tijd. Ja. Uh, bijna iedereen heeft dat verwisseld. Maar sommige schaatsers hebben gezegd: van ja, uh, ik heb daar minder goed gevoel bij. Dat kan. Hè. Uh, en uh, dan neemt de schaatser een beslissing. Ja, ik ga toch met het oude materiaal verder. Um, uh, en ja, met het risico dat er wat kan, kan gebeuren. Ja. Dat is ja, absoluut hij risico. reed dus met het oude veertje. Reed hij. hij reed met een, het oude model veertje. Ja, hij had er precies. wel een nieuwe onder gedaan, maar het was het oude model ja, wat kon breken. Het, ja. en en het oude, oude veertje. veertje. En ja. dat gebeurde. Nee, maar, nee, maar los daarvan, hè. Uh, want ik, ik begreep van jou, zei kort voor de uitzending dat hij niet eens in de gaten had dat, dat veertje weg was. Dus hij heeft dat aan zijn rijden waarschijnlijk ook niet gemerkt maken we er dan niet een veel te groot ding van, van het veertje? W waren we gewoon oh, niet dat goed dat genoeg? Dat zeggen ze zelf ook, hè? dat zegt Jan ook. Hij zegt van, ja, weet je, het is niet zo dat het uh, volledig aan het veertje ligt. Ik ben, we, we, we wil daar niet de schuld neerleggen. Dus dat geven ze ook absoluut toe. Ja, ja precies. Ja, In Noorden reden natuurlijk gewoon ontzettend goed. En dat was echt uh, als een geoliede machine ook de wissels, uh, hoe strak dat ging. En met name Sverre Loenen Pedersen, die uh, het grootste gedeelte van... Uh, van de ploegachtervolging het, het kopwerk deed. van de acht rondjes, ja. niet normaal. Ja, ja. Ja, heel knap. En die strijd om het bronswind-oranje dan wel makkelijk van Nieuw-Zeeland. En Noorwegen wint uiteindelijk van Zuid-Korea. En dat verzachtte pijn iets, dat vond althans Sven Kramer. De enige troost zeg maar, is dan dat je nog gezegd we hebben verloren van de winnaar. En uh, ja, dat, maakt niet, dat maakt eigenlijk niet zo goed, maar uh, ja, het is wel een gegeven. Ja, soms is er iemand de beste hè? en dat was volgens mij echt Noorwegen. Ja, ja absoluut. Je, ze rijden hier uh, gewoon twee keer een fantastische tijd. En uh, ze trekken die wedstrijd echt uh, aan het einde naar hen toe. Dat zie je ook. Ze liggen op een gegeven moment zelfs best behoorlijk achter bij Korea.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 ja, dat is, uh, dat is gewoon kloten en dat wil je natuurlijk niet in, uh, in een Olympisch finale. Dus uh, dat is uh, verre van ideaal. En dan hadden jullie hem dan gewonnen, denk je, zonder die veer? Dat met die veer? Dat uh, kun je nooit zeggen. En uh, ja, achteraf kun je koen in de kont kijken, natuurlijk. Maar we hebben er niks aan. Zo is het ook, ja, sorry, het ook toch? Ja. Koen de kont kijken. Je hebt ja, er helemaal ja, heb niks, niks van. Aan, uh, maar hetzelfde gaat eigenlijk. We hebben net bij de vrouwen uh, er ook al over gehad. Bij de mannen is het precies hetzelfde verhaal. Uh, uh, volgens mij was het van de zomer zo dat ze op trainingskamp wilden, geloof ik, naar een van de Waddeneilanden, En dat uh, Berksma, geloof ik toen zei van nou ja, komt even. Of, of dat Adema zei van ja komt even niet uit in, in het schema. Om te ja, trainen specifiek gedoe, voor dit onderdeel. Om, ja, voor dit onderdeel te trainen. Dat had een gedoe. Moeten we niet ook gewoon, net als bij de vrouwen, bij de mannen besluiten van nou dit, moeten we, dit onderdeel moeten we gewoon serieus nemen? Ja, ja, nee, maar dat, dat, dat is maar net wat je prioriteiten zijn natuurlijk. Uh, en dan zeggen we straks, wel, dan krijgen we volgend jaar, of volgend jaar over vier jaar discussie, nou, we hebben veel te veel het accent gelegd op de, ja. op de ploeg achtervolg, maar we halen geen goud meer op de individuele <lacht> afstanden. Ja, keuzes maken. Topsport is keuzes maken. Dus uh, ja, in ons systeem hier in Nederland is gewoon zo, we hebben met commerciële teams te maken. Ja, of je moet al zeggen van, uh, er staat een of ander team op die zegt van, we pakken uh, we focussen ons op de dames. We gooien daar uh, vier, vijf dames in die zich volledig gaan richten op, uh, op ploegachtervolging en daardoor ook individueel beter worden. Waar ik nog steeds in geloof, denk ik. Goede dames wat meer bij elkaar stoppen. Ja. Um, ja, of, of je laat het gewoon lekker zoals het is. Nou, en en ik, ik, ik eigenlijk denk dat ASU een beslissing moet nemen... en zeggen van, ja, wij nemen dit onderdeel gewoon serieus. Wij, Er zijn altijd twee plekken uh, die je uh, sec kan invullen... voor de ploegachtervolging. Want nu heb je maar tien plekken als land maximaal... krijg je toegewezen op de Spelen. En... En dat is het. En die worden dus heel snel individueel ingevuld. En als je nou zegt: van oké, okay, voor de ploegen. dan mag je gewoon. Hè, we hebben twaalf mensen. Twee daarvan zijn vast. Als je geen ploeg hebt, heb je niet twaalf mensen. Want het zijn er maar acht ploegen. En dat dus waar praat je over? Zestien mensen die daar, die daar zijn. Uh, en extra. Weet je, wat wordt al te veel mensen. te veel atleten in het dorp. en het kost geld. en weet ik allemaal wat. Dat is allemaal gebral, um, vind ik. En. Daar kan je het mee opvangen. En dan wordt het, dan wordt het, het onderdeel ook nog veel serieuzer. Ja. De Noren nemen het in ieder geval als het gaat om trainen wel serieus. En dat betaalde zich uit in een dikke winst. En dat leidde tot euforische taferenen. Voor het comeback! Thanks, Heidelund Pedersen! Thanks, Hoverbuttel! Oh, thanks, we spinnen in de Voor de historie, we schrijven Ik hang nog een oval! Historie! Dat is dat stond ik dan nog. We hadden het er eerder al over. jan die gaat dus nu uh, voor de Noorderweg. Is het nou een goed moment om, uh, om in te stappen? Ja, of, uh, ja, ja, hij stapt weer de goede lichting in. En, uh, maar goed, ja. we ja, ja, ja, alleen uh, te verliezen eigenlijk. Ja, nou ja, als je alleen maar daarnaar kijkt, dan begint je ook maar ergens aan. Maar uh, uh, ja, het zal geen uh, Johan de Witje worden, nee. van uh, niks naar alles. En, uh, maar hij komt in een hele mooie groep terecht, met heel veel motivatie. En hij komt in een bond die ook weer gemotiveerd is, een land dat gemotiveerd is. Dus ja, we zullen het zien. Ik denk dat het alleen maar verder groeit, hoor. Ja. Ik was eigenlijk benieuwd waarom Scarly de, de bondscoach die er nu zit, waarom die stopt eigenlijk? Ik bedoel, je doet het zo goed. <laughs> Hoogtepunt stoppen, ja. ja. Nee, volgens mij ging hij iets meer met zijn gezin in de weer, oh. ik. <laughs> ja, ook belangrijk. Iets meer met zijn gezin in de weer. Ja. Ja. Oh. Laten we even kijken naar wat er morgen allemaal gaat gebeuren. Want uh, dat moeten we natuurlijk ook uh, eventjes volgen. Het Short programma staat morgen op het programma. Vijf Nederlanders komen in actie. Schulding van Ruiven, van Kerkhof bij de vrouwen. En Brilsma en hogerwerf bij de mannen. Um, nou ja, even kijken of dat nog een medaille op gaat leveren. Wat verwachten jullie? Renate? Durf je nog wat te zeggen? Mm, ja, ja, nou, ja, uh, nou we je hebben geen knecht. Uh, ik denk bij de mannen moet, het, uh, oh. nou, moet ze inderdaad uh, geluk of door uh, nou ja, acties... Uh, 200 of 300 vechten om een heen ja. en dan de vierde loopt ermee heen. Uh, bij de vrouwen, nou, uh, ik denk dat Schulting uh, op dit moment wel in uh, goede doen is. En uh, uh, op, een, op een wolkje aan het zweven is. En uh, ja, Jara van Kerkhoff heeft uh, twee medailles al. Dus je, ja. weet, je weet het niet. Ja, ja. Bij het short, uh, weet je het echt niet. Het kan alle kant op. Kort. Nee, ja, ik, ik ga er naar kijken. of zie het gebeuren. Ja. Ik, ik ga er niks voor spelen. En je je weer. Ja. ja, je zult het zien. Je blijf je, blijf je Ze verbaasd. zijn in ieder geval ontspannende dames. En ja. dan kom je vaak ver. Ja, merk, maar, ja, merk jij wel dat je wat gespannender wordt nu de temperatuur omlaag gaat? Met Precies. Tot, uh, nee, ja, man, want ik ga toerritjes rijden. Dus het is heel rustig schaatsen. Ja, maar wel toerritjes neem ik aan op... Uh, op ja. echt ijs mag ik aannemen. Ja, op een doe ik niet zo vaak meer. Nee. Nee, dan nee, begint er bepaalde nee. koorts te groeien. Het kidon? Ondersteunen jullie niet? Het kidon, niet hoor. <laughs> nou, en ja, en koorts, de gemalen nee. worden stilgelegd. Het, uh, ja, joh, ja, joh. ja, joh. Het hangt in de lucht. We kunnen er alles aan doen met z'n allen. Ja. Maar het weer wordt bepaald. Zo is het. Dank jullie wel. Tot morgen weer, hè? Tot morgen. Tot morgen. En voor u tot straks. Want wij gaan gewoon door. Tot zo.